Voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen deals en co. Uh, Vreemdamesreizen wil toch wel voor morgen, hè? Hé, hey, dag Anton. Jo, dat is ook toevallig. Ik dacht van de week nog, wat zal Anton eigenlijk uitvoeren? En wat voer je uit, Anton? Niets. Wat zeg je? Je leeft wat? Magisch. Oh, je leeft magisch. Jo, wat wanhopig interessant, zeg. En hoe is dat nou, Anton? Ja, toch wel. Nee, want je hoort wel eens dat het nogal tegenvalt op de duur hè, van mensen. Het magische. Sjoerd Mollebak laatst nog. Die heeft ook een tijdje magisch geleefd dus. En die vroeg ik erna en die zegt... Tja, Och. Hij zegt... Het uh, is zoiets van een mug vangen met een muizenklem. Het magische. Je kan er dagenlang op gaan zitten wachten, maar het lukt nooit eigenlijk. Dus verschrikkelijk spannend, maar erg vervelend, zegt Sjoerd dus. Hij zegt... Als het een groente was, het magische, dan was het andijvie erg gezond, maar het stinkt vanuit. uit. En wat doe je nou zo de hele dag? Vibreren. Goh, zeg, dat klinkt ook vermoeiend, zo'n hele dag. En Mieke? Mieke vibreert mee, schattig. Maar hoe gaat het dan, zeg? Ja? Ja? Oh, wacht even, dat heeft Jozef ook, zeg. Ken je Jozef? Nee, dat is de kat van George. Als je hem onder zijn kinnetje aait, weet je wel, dan begint hij te spinnen. Is dat niet net zoiets? Nee. Oh, dus jullie aaien elkaar niet onder je kinnetje, begrijp ik. Niet. Jammer, zeg. En dan? Wat gebeurt er dan? Oh, op alle vragen? Nee, ik bedoel, ben je nu dan in het stadium... ...dat je op alle vragen het antwoord weet? Ja? Gos, Anton. Wat heerlijk voor je. Dus als ik je nou zou vragen... ...wanneer ik die honderd gulden eindelijk eens van je terugkrijg... ...dan zeg jij... ...wat zeg je dan? Anton? Hallo? Hallo, Anton? Anton zegt niks meer. Anton heeft neergelegd. De andijvie brandt aan, zeker? Het is je agenda, hè? het is de vergadersziekte, de afspraken, virus, het jachtige, dat gejaagde, plus de pil dus. De anticonceptiepil, of hoe dat heet, hè? de kraanbepaling, de bevallingsvervaldag, de geboortebestemming, dat levenslicht op maat, hoe noemen ze het? Ik, ik dacht dat ik er een kind van kreeg, zeg, de minister, de minister, zeg, goeiemorgen. Morgen meneer Wiels. Morgen. Grote oh, ze is het hier zo warm? Warm? Hoezo? Dat je je blouse hebt uitgetrokken. Ik heb mijn bloesje helemaal niet uitgetrokken. Oh, nee. nee. En, ik zie, en oh, ik, ik zie... Ik zie ze. Ik bedoel... Uh, ik, hoe zeg je dat? Ah, dat zeg jij nooit. Nou ja, ik, wat ik zie dus. Kan niet. Kan niet? Mijn bril. mijn bril? Hier. Ah, zo. Zie je wel? Ik... Eh, wat raar, zeg. Je blouse, ik, ik zie het. Je hebt het aan. Terwijl ik zonder bril toch zou zweeren. Even kijken, wacht even. Ja! Ja! Ik zie ze weer. Zonder bril zou ik zweren, dat je. Hier, hier, mijn bril moet je proberen, zeg. Schattig, eerlijk. Nee, nee, nee, nee, zet jij hem maar weer op, hè. He? ik ja. Ja, gelijk heb je voordat ik de uh, uh, uh, dingen zie... Samant, huh, huh, zegt mijn bril, uh, een beetje laag op de neus zo. Gezellig, ja, waar had ik het over, ik zei iets, ik, uh, wat zei ik? Nou, iets nogal onsamenhangend, dacht ik. Ja. Over iets van een pil en de minister. On onsamenhangend. <laughs> was dat maar waar, zeg. Daar zou ik een lieve cent maar over hebben als dat onsamenhangend was, zeg. Maar dat hangt allemaal samen als de wienerpieten, zeg. Dat grijpt allemaal in elkaar. Dat is de tijd. Hè. Dat is dat jachtige, dat gejaagde dat. Ja, daar had je het net ook al over. Ja, wat heet zeg. Als zodanig, wat heet. Het is me nogal geen verschil, niet? Neem pa. Pa Pieter Biels. De oude pie. Pa bouwde een huis. Ik bouwde 300 tegelijk. Pa kweekte een huis. Ik ram ze de pot uit. Pa kon nog zijn hele ziel in een huis leggen. Ik heb nog niet de tijd... Dat ik er meteen onder mijn armen loop. Ha, je hebt het druk, bedoel je? De ram, eerlijk, vloek van de tijd, agenda, hollen maar, vergadering, afspraak, nee leef ik nog wel. En daar komt dan in deze weken ook de pil nog even bij. De pil? De pil, de anti Hoe heet die? De geboortegolf, de kraanbeperking, met het oog op de feestdagen, je weet wel. Nee. Niet? Nee, wat? Van de pil. Hoe dat gaat. Wat? De anticompressiepil. <racht> Hoe ze dat doen? De vrouwtjes. Nee, vertel eens. Die doen dat. Ja. Met de pil. Die doen het met de pil. Die rekenen dat uit. Wanneer zullen we een kind krijgen? Nou, naast de dan wat, wat vind jij tegen de man hè? Wat die ervan vindt. Ja, maar nou, als je maar met kerst weer thuis bent. Hè? Dat ik niet met je moeder alleen zit. Spaar me. Die sfeer. Voel je? Nou, en dan gaan ze even zitten rekenen, die vrouwtjes. En dan rolt daar iets uit van, tja, dan moet het vandaag nog. Ja. Ja, ja, ja, ja, zo gaat het tegenwoordig hoor. Zaden ja, moet het vandaag nog. Of ze nog even een zoontje uit moeten leggen. Wat in mijn tijd nog omgeven was met de schoonheid van het mysterie. Het intiem en teder ritueel als voorspel stil en vroom tot hoe, wanneer een kinder Dankzij de anticonvectiepil verbasterd tot een verveeld zakelijk schade ja, moet het vandaag nog. Erg hè, erg. Ach, maar wat heeft het nou met je agenda te maken? In deze tijd, half december, met mijn relatiekring, mens. Ik ben in deze tijd dagen in de kraamkliniek door. Ik loop erin en uit, zeg. Ja, ik rijd er half het, het land voor rond. De bloemies. zegt Week al tegen me iets van, uh, staat er niet te niks in jij? Te niks, hè? Ja, die dacht dat ik tot het personeel behoorde. Wat wil je? Ik heb soms drie bevallingen per dag. Gisteren weer twee, zeg. wonder dat het fout loopt. Ach, is er iets fout gegaan? Ja, maar dacht jij, dat moet een keer fout lopen. Zeker met hem, met die haspel. Die pierlala, hoe heet die? Morgen, ah. chef. Morgen, Lien. Ja, met die daar. Ja, morgen, Paul. Ter Helle. De gelukkige vader. Nee, Koen, joh, Moet je weer vader worden? Nee, Lien. Chef, maakt een grapje meer, weet je wel. Over gisteren dus, chef. Ja, hoor, Paul. Daar zit ik vol mee, hoor, met grapjes over gisteren. iets vertel eens, joh, Wat is er gebeurd? Als je naar de minister moet, waarachtig. Plus, plus. Ja, dat is dat gejaagde van de chef, Lien. Ja. Dat jachtige, hè. Dan krijg je dat. Nee, er is geen sprake van jachtig, Paul. Efficiënt zaken doen, man, taken verdelen, delegeren kunnen. De moeder voor mij, jij de baby. Te helpen begrijp je het? Nee, eerlijk niet. Op kraamvisite, winst maken. Ik hou mijn prevelementje aan het bed van de gelukkige moeder. Paul gaat naar het kind kijken. Kind van Kuif. Van wie? Van Kuif, Kuif van Roet. Kuif Koepel. Kuif en Roet Koepel. <lacht> He? Dus ik ben naar Roet en Paul naar het kind. Het kind van kuiven, de kleine Kuif, tijdwinst. Hè? Ik moet naar de minister. Ja, en wat is er gebeurd? Aha. Ah, die meidenline, die verpleegsters daar bij die babybakken in dat gekrijs daar met die zenuwenfarissen. Die draaien daar een beetje dol, die meiden niet. Die zien een vent, trekken mijn witte jas aan, doekie voor ze snuiven. Pik maar een pup uit het nest en deze is van u. En daar sta je. Jij? Jazeker, hij. Terwijl het zijn taak is alleen maar even door het raam te kijken. Een beetje wuiven, koeren... ...naar het geslacht informeren... ...naar de zaal hoën... ...iets roepen van... ...nee, roep, nee, wat een koepel... ...een echte koepel... ...precieze vader... ...krikt de grote kuif... ...op nonsens van gelijke strekking. Oh, uh, Lien, geen aas van kans hoor... ...hijs in de jas, doek voor je snuiver... ...en daar is je Chinees. Je wat? Ja, die meiden die plukken maar een pup uit het nest, Lien... ...die vader staan toch met een wild op hun ogen... ...en krijzen maar jongens... En dan sleurt de chef je nog weer even vrolijk de tent uit. Dat is dan weer dat jachtige, het gejaagde. Ja, yeah, ik moest aan de minister, Paul, plus, plus. En dan zie ik jou dan met je armen over elkaar uit het raam staan staren. Ik stond mijn Chineesje te wiegen, chef, sorry. Ja, waarom zeg je dat dan niet, po? Meteen in de wagen, chef. Daarvoor had ik door uw gesleur halswerk om de Chinees in mijn macht te houden, chef. De Chinees houdt niemand in zijn macht, po. Die pingpongt ons allemaal de muur over, man. Meteen in de wagen, chef, heb ik het herhaald. Chef, ik heb een kind, chef. En dan nu weer het jachtige van, dat weet ik, Pol, al drie jaar, Pol. Dus ik nee, chef, een Chineesje van drie dagen, chef. En dan nu weer van drie dagen, Pol. dan zijn ze dertig, hoor. Daar vergis je altijd in de leeftijd van die Aziaten. Haha, ha. je de discriminatie, Jolien. Te helle eerlijk, hoor. Als ik in een hurry ben, als ik nog naar de Haag moet... Naar de minister. Wat wil hij me nou dan even op de achterbank met een bejaarde Chinees op schoot. De zegeningen van het Peking communisme zitten aanpraten. Hoe vind je het? Zo, oh, wat gek. En nee, weet Het kind, oh, nou, hou daar helemaal. Dan hou je helemaal van een zitten, tuigelijke waarneming, zeg. Die zit daar vrolijk bij de kapper, hè. Die moet ik, die moet ik de salon, de beauté uitsleuren. En dan zegt hij nog iets wezenloos, iets van... Oei. Ja, ja goeie, nee weet. ja. Ga nog eens aan de kapper, man. Ja, ik dank je feestelijk, zeg het, kroest nou al. Ja, ey, wat is er met jou gebeurd? De helft, zie je Eerlijk hoor, die, is de salon de boté naar de dameskapper. Ja, hou even, oma, ook, dat had jij gezegd. Dat had ik gezegd? <lacht> dat jij naar de dameskapper? Nee, laat er iets aan doen. Ik moet naar de minister, laat er iets aan doen. Ja, de helft, dat krijg ik dan in mijn wagen. De man met de helm, met de kapster en al. Met kapster en al? Ja, het wilde nog niet pakken, Lien. Ik zat nog in de krullers. En uh, dan komt daar een dikke man binnen schrijven van... mee, neem maar mee. Ik moet er daar. Pak maar in. Neem maar mee. Nou, dan zit je daar met je halve salon de boutee op de achterbank. Naast Koen met zijn Chineesje. Ja. Toen dacht ik even dat ik daaps werd, hoor. Toen ik die Chinees daar zag zitten. Pol in het wit. De verschrikkelijke sneeuwman met een doekie voor zijn neus. Oh, Capone in het hiernamaals Met een Chinees op schoot, zeg. Aangevuld door een halfgepermanente vent en een blote kapster. Bloot? Onderweg. Die raakte onderweg nog even bloot, die meid. Oh, dus toen was je al onderweg. Wel nee, toen? Nou, gewoon niet. Dan is dat jachtige dat gejaagde. Toen moest ik eerst nog even mijn bestek afgeven bij Ivo. Ivo en Mili. Ivo de bagger. De heer en mevrouw De bagermeter, Zij is het meisje Meter Millie. Heette vroeger, toen he? ze klein was, Millimeter. Ze is nog niet groot. Maar daar moest ik ook nog even wezen bij Ivo. He? En die geven dan weer vrolijke Nelly mee naar de Haag. Dochter? Logeetje, Lien. Ja, logeetje. Ga jij vandaag nog naar de Haag? Ik heb een logeetje. Zeg maar eens nee. En haast hebben. Dus ik zeg, als het wel een beetje opschiet. En toen hing ze al om mijn nek, dus... Dat meisje? Meisje? Eh, een volwassen prins Goddard. Een wat? Een prins Goddard. Zo'n Zwitserse hasshond. Met, met zo'n vaatje haring om zijn nek. Waarmee je het verdwaalde vluchtkapitaal uit de sneeuw redt. Je kent de prins Goddard toch wel? De Sint-Bernard, chef. Ja, maar groet dan de Sint-Bernard, Ter Zie je hem even aan de Haag rijden? Pol met de huilende Chinees? Die daar in de krul spelde met de blote kapster. Ik met de prins God had op mijn nek. De hele weg lang twee van die looie leeuwenpoten op je schouwen. En naast me dat kwijlende waterhoofd. Dat me zo nauw en aan de bril van mijn kop leek. Noem maar op. Ja, dat was zo'n gek gezicht, zeg. Dat was in het achteruitkijkspiegeltje net een mens met twee hondenkoppen. Of hoe heet zo'n monster? Nee, nee, jij bent in de war met de Cerberus knaap. De bewaker van de onderwereld, weet je wel. De helhond. Maar die had er drie dus, koppen. Nou ja, maar het scheelt het. Zeg, maar uh, hoe kwam dat meisje daar bloot? Ah, meneer weer even. Het kind. Die kon je niet even wachten. Daar moest ik voor stoppen. Dat moest meteen. De sloten. De om even te spoelen, Lien. Omdat het niet zou gaan kruisen mijn kapsel, weet je wel. En om even een kleurversterkertje te zetten meteen dus eigenlijk dus. Dus eigenlijk dus, ja. Gooi het maar in de sloot, hoor, je dame. Hopelijk. Nee, ho even, oma ook. Zij gloeit uit, Pietie. Zij moest er zo van lachen. Dat ik met mijn hoofd in de sloot hing. En daar gloeit zij van uit. Een plons. Een plons, drijf. Meid was drijf, dreef. Gillen van de pret en drijven. Op naar de haag. En uh, hoe kreeg je in het droog? Amma antenne. Dat hou je niet voor mogelijk, hoor, te hellen. Amma antenne. Dat geneert je nergens voor. De jeugd van u, dat drapeert schaterend de minieme vrouwelijkheden aan mijn antenne. Daven naar binnen en rij je maar weer, oma ou. Zo ga ik naar de minister. <coughs> Met een antenne vol wuivende pikanterieën. Zie daar mijn koninklijke standaard. Plus de belediging voor lijfje. Voor wat? Voor Lijfje, in haar positie. Lijfje wie? Uh, Lijfje Ledogen, Van Brik, ja. Brik, Ledogen. Brik en Lijfje, de familie Ledogen. Lamour opzij. Zij is een meisje. Lamour opzij, Lijfje. En wie reed ook mee? Lijfje, ja. Lijfelijk hoor, Lijfje. En dat in haar positie. Ze was namelijk in positie, kijk je. Dat is weer zo'n slachtoffer van de kraanbepaling, niet wetende dat. Niet wetende wat? Dat Brik half december in het buitenland zat. Dat wisten ze op de betreffende dag nog niet, hè. Dus of ik maar een oogje op wilde houden op lijfje, vraag, vraag van Brik. Alsof mijn agenda nog niet vol genoeg is, voor mijn lijfje maar ergens tussen. <coughs> Je moest ook naar de Ja, chef, dacht dat, niet. Ja, maar moet ik anders denken als dat vrouwtje op de stoel staat met een koffertje... en ze zegt, ik stond al te wachten. Ja, had mevrouw Biels al geteld je, begrijp je? Dan wat ik niet weet, dat ik zeg, wil je mee dus nu? Ze zegt, nou graag, en ik vraag nog met het oog op de toestand. Ik zeg, eh, gaat het nog wel? Ze zegt, ja, als je niet te hard rijdt, alsjeblieft. Als ik een afspraak met de minister heb... Nou, ja, trouwtje hield zich of zeg. kraat. Ja? ja, maar dan zie je even iemand hier in de gloeiende paniek raken, zeg. Oma Auk hier even. Ja, ja, wat wil je als ik in de Wilde Haas naar de Haag sukkel... met mijn prins God op mijn nek... terwijl op de achterbank... dokter Paul die de krijzende Chinees... van Kuif Koepel zit te wiegen. Ja, stakker had de borst nodig, Lien, maar ja. Ja, ja. Ik zag niet anders in mijn achteruit. Kijk, spiegelpoel. hoor. De ene, blo ene blote Pietie, die daar onaangedaan meneer het kind hier ze was in een gevacht zit te vlooien. Allemaal hij heeft daar prijzen mee gewonnen met haar coiffure. Ja, ja, ja. Als er goed aan de jury zijn an antenne hangt, dan wint ze haar licht prijzen maar niet met de coiffure. Zij hangen in haar salon de beauté anders, haar prijzen. Ja, laten we het niet hebben over wat er allemaal in de salon de beauté heeft hangen, zeg. De enormiteiten. Met lijfje erbij, zei mevrouwtje Ledoog, een lamour opzij. Denk het je even in, in haar positie. Tja, en wat zei ze? Die, die zei niks. Het vond ik al zo raar. Die zei er geen een. En af en toe hoor ik hem naast me zachtjes zitten neuren. Had plezier. Ja, meid, dacht dat ze langzaam want de werd, Lien. Lijfje. De abs? Ja, neuren ja, af en toe neuren en glimlachen. Dat ik zeg zo eens iets van een meid, wat zit je stil te genieten... Owee, owee, hoe komt dat zo? En ze zegt nou, dat komt zo om de tien minuten. <lacht> maar rij je me eigenlijk heen? die waanzinnige ark van Noah, ik zeg naar de Haag, naar de Volkshuisvesting. Nou, toen ging ze luid op zitten zingen. Ja, meid de Ik denk dat de chef aan naar de kliniek rijdt, zit met haar ogen gesloten te ademen. Wat je leert dus, doet ze open en ziet ouwe Rijn voorbij sukkelen. Ja, met een onwijze uit het westen achter het stuur, zeg, om de parallel maar even door te trekken. Rampen, zeg paniek, gas, op de plank meteen, in een kwartier naar de Haag, hoor, Paul. Ja, waarom niet woerden, chef? Ja. Ik wees nog woerden. Ja, dan, dan denk je toch helemaal met je droom door te hellen, als je daar met een hoogzwanger of vrouw naar de Haag reist. En achter zit er vrolijk een aan de vogeltjes te wijzen. Chef, woerde. Chef, daar. Ja, dat gejaagde van de chef Eline, dat jachtige, heeft. niet meer kunnen luisteren. Linia rekt naar het departement rijden. Ja, om een dokterpool, het is je regering, man. Dat wordt met medicijn op de been gehouden, dat volk, dat er van de medicijnmallen. Oh, viel tegen, chef. Ja, verschrikkelijk zegt de helemaal geen een. Die minister zegt, uh, die ziet me binnenkomen, hè. Met lijfje in mijn armen. En de schort dat op mijn rug. En gevolgd op Paul met zijn hongerende Chinees. En meneer daar met zijn blote pietie. <lacht> Vergeet ik nog iemand? Nee! En wat zei je? Ik zeg, ik zeg, excellentie... Ik heb een afspraak. Hij zegt, eh, wat kan ik voor u doen? Ik zeg heet water, ketel heet water maken en een dokter. We krijgen een kind. Hij zegt, waar halen ze gauw een dokter vandaan? Ik zeg, uw collega van de volksgezondheid, is dat geen arts? Nee, nee, ze is een voormalige PTT hulpbesteller. Dat is die branchevervaging in de politiek, hè, dat loopt dat door elkaar heen, die beroepen. Ja, voor milieuzaken zoeken ze nu een gasarbeider, weet je wel. Die willen dat vuile werk nog wel eens doen eens, die eens. Ja, ja, en dan de Poehazen, de toon, het statenstoontje. Maar ja, maar moet het nou echt hier gebeuren? Ik zeg, nou, als dat uw opvatting is van volkshuisvesting, dan zijn we in dit land wel in de wilde overgeleverd. Hij zegt, hartelijk welkom dan, politicus, hè. Altijd bereid iets van hun principes laten vallen. Zeg, en hoe is dat nou afgelopen? Uitstekend. Paul? Oh. Wolk van de jongeling, precies de vader. Ja, ja, ja, ja, nog maar Oh ja, pik, pik nog een Chinees uit de bak te halen. Ja, dat krijg je dan ook nog even, hoor. Wat? Politie, die dan met getrokken schietijzer komen binnenstomen. stomen. Zeg, kinderoof, men mist een Chinees onwaarschijnlijk op die bevolking, maar ja... Net als de minister en de blote Piet, die met elkaar staan te touwtrekken op het bezit van de jonge heer Leendogen. Wat moest de minister daar mee? Ja, kijk, dat is een politicus, hè. Die ziet een kind, hè. En die wil dat optillen, hè. Ja, dat krijgen al die politici. ja. een kind is uh, stille geblazen, hè. Ja. Maar, maar, maar, maar hij kreeg meteen een flinke tik in zijn neks, hebt de minister. Ja, ja zegt hij ja. begon meteen, als ze trouw aan het generaalsregime staan te getuigen, met zijn kind in de lucht. Niet waar, niet waar, nee, nee, die man ze heel koeltjes, iets van, uh, hartelijk dank, ik zal u wensen, ga naar de juiste plekken kenbaar maken. Maar politicus, niet waar, voelen dat geen eens meer, die hebben alleen nog maar oog voor het landsbelang, hè. dat heb je gezien, hoe hij de blote pietie... ...in bescherming nam hoe hij hem met zijn lichaam dekte. Ja, dat kostte hem de tweede klap met gummielad, Ja, zeg, en toen kwam de pers binnenholen... ...en toen besteg hij gauw oma Auguste, prins Prinschotterd even... ...voor een leuk plaatje even. Ja, ontzettend, zeg, paniek, weer ramp en... Ah, Rinderman! Ah, vriend, dat ah, vriend, is morgen. Ja, die is er, liever. Ik geef je even... Ja, ja, geef zie even... ...bierzeer, ah, Rinderman, sympathiek dat nu even... U bent gebeld van de zijde van wie, zegt u, meneer Rinderman? Van de zijde... Ah, van de minister zelf, ja toevallig. Ik vertel net hier hoeveel hij zijn lijf had voor de bloot.